Goedenavond, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. Het openbare leven in Israël moest vandaag compleet tot stilstand komen. Maar dat is niet gelukt. Door een landelijke staking lagen even, vliegvelden, scholen en zelfs ziekenhuizen stil. We are striking it's a heel hard woord voor physician. Who are here to take care for the life en de well-being. Of the, our de staking was bedoeld tegen de regering van Netanyahu. Na de vondst van zes Israëlische gijzelaars die zijn gedood door Hamas. De demonstranten willen dat Israël een deal sluit met Hamas om de gijzelaars die nog leven vrij te krijgen. Premier Neteljau heeft net gereageerd. Hij zegt dat de demonstraties er juist voor zorgen dat het alleen maar moeilijker wordt om een deal te sluiten. Op verschillende plekken in het land komt het met bakken uit de hemel... en dat zorgt voor nodige wateroverlast in Limburg, Brabant en andere delen van het land. Zo zijn er in het Overijsselse Raalte woningen ondergelopen en staan wegen onder water. Ja, tot middernacht geldt in negen provincies code geel... Het nummer Terug in de Tijd van Yves Berendsen kreeg een maand geleden al een gouden plaat, omdat het 10 miljoen streams had. En die plaat hangt niet in de woonkamer van Yves of van zijn producer, maar in die van Kai van 17 uit Drenthe. Hij werkt in een muziekwinkel en gaf muzikanten de inspiratie voor deze banger toen ze de winkel binnenliepen. Uh, met de vraag of ik uh, een onderwerp wist, want zij kwamen er eigenlijk helemaal niet uit. En toen zei ik... Uh, ja, iets met terug in de tijd, en, een oude vriend uh, terugzien die je heel erg hebt gemist. Ja, en de, zo is het eigenlijk ontstaan en zijn zij daarop gaan schrijven. Terug in de tijd van Yves Berensen is inmiddels alweer platina trouwens, met meer dan 20 miljoen streams. Oh wat, wat, wil je horen hoe het nummer klinkt? Ja? Nou, nou vooruit. Ja, als ik terug in de tijd, dan wel met ja. Ik heb je zo lang niet gezien. Hoe is het nou? Ja, heerlijk. Dan het weer. Ja, ik zei het al minder heerlijk. In Limburg en het oosten flinke regen- en onweersbuien. Morgen een bewolkte dag met zo nu en dan kans op regen. Het wordt dan 21 tot 26 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate.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 We're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 maar jullie ook wekelijks op de hoogte worden gehouden. Dankzij het Metal News en de concertagenda. En vanavond is het alweer tijd voor de 17e aflevering van Brand New. Een van de zes nieuwe uitzendingen in vaste stijl... met twee uur lang het nieuwste van het nieuwste in de metal. Met ditmaal een overzicht van uitgekomen singles... van afgelopen maand augustus. Met de grote namen binnen de internationale metal scene. De vaste luisteraar weet dat ik elke uitzending en uur... stevast begin met de uuropener. Dat ditmaal kwam van de Oekraïense moderne, progressieve metal-iconen Ginger. Die op 1 augustus een nieuwe zinderende single hadden uitgebracht... Someone's Daughter. Ginger zangeres Tatjana Shmylyuk. ...merkt op. Someone's daughter is een artistieke poging om licht te werpen op de innerlijke wereld van vrouwen... ...die in verschillende scenario's en omstandigheden een pad hebben moeten kiezen... ...dat historisch gezien door mannen werd afgelegd. In een wereld waarin vrouwen vaak worden onderschat en over het hoofd worden gezien... ...zijn het nog steeds krachtige helden die met... Kracht en veerkracht door ontberingen heen gaan, onbeschaamd zichzelf worden en barrières doorbreken in het licht van de uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd. Someone's daughter viert de overgang van naïviteit naar wijsheid, zwakte naar kracht, onwankelbare vastberadenheid en onbevreesdheid terwijl onze moeders, zussen, dochters en vrouwen door tegenslagen gaan en vechten voor betere verandering. Deze vrouwen worden vaak vergeten, maar ze hebben respect verdiend. Zo heb ik de mijne verdiend, dat is zeker. Ginger voltooide onlangs de opnames van de opvolger van het album Wallflowers uit 2021. Na de succesvolle samenwerking van Le Coil met Ash Costello van New Year's Day aan hun voorlaatste single In The Meantime, komt de Italiaanse band nu met het nieuwe nummer Hosting The Shadow. Met niemand minder dan Randy Blythe van de machtige Amerikaanse metalband Lamp of God. Lacuna Coyle voegt over de nieuwe single en samenwerking met Randy toe. Hosting The Shadow is een reis door licht en donker, waar de stilte haar verborgen geheime prijs geeft. Duistere momenten kunnen gelegenheden worden om te evolueren. Om te leren de eigen schaduw onder de knie te krijgen. Wat cruciaal is om te kunnen zegenvieren. Randy Blythe heeft fantastisch werk geleverd op dit nummer. We zijn absoluut dol op zijn stem en zijn gemene lach. Onze bewondering voor hem is oneindig en om hem als gast op dit nummer te hebben is een droom die uitkomt. Samenwerken met een vriend die je enorm respecteert, dat is ook een kick op podia over de hele wereld. Beter dan dit kan het niet worden. We kijken uit naar de dag dat we samen hosting The Shadow live kunnen uitvoeren. De waardering voor de samenwerking is meer dan wederzijds. Randy Blythe vroeg toe. Ik was super enthousiast toen Lacuna Coil me vroeg om samen met hen een nummer in te zingen. Ik ben niet alleen een grote fan van hun muziek. Het zijn echt prachtige zielen die al 20 jaar als familie voor me zijn. We hebben over de hele wereld samen shows gespeeld en ik heb altijd al het podium op willen springen en met ze willen zingen. Ik kan niet wachten tot het daadwerkelijk gebeurt with Hosting the Shadow. Een raar jaar geweest. Eerst zagen we Mike nooit terugkeren bij het Dream Theater. Gojira, dat speelde bij de openingsceremonie van de Olympische Spelen... En nu heeft Opeth een nieuwe single uitgebracht met de triomfantelijke terugkeer van het gegrunt van Michael Ekerveld. In een persbericht kondigde Opeth zijn veertiende studioalbum The Last Will and Testament aan, dat op 11 oktober uitkomt. Het is een conceptalbum dat zich afspeelt kort na de Eerste Wereldoorlog en het verhaal vertelt van een rijke, conservatieve patriarch, wiens testament schokkende familiegeheimen onthult. Het album bevat gastoptredens van Jethro Tool, frontman Ian Anderson, de zanger Joey Tempest van Europe en Ekervelds jongste dochter Mirjam die op de single S1 optreedt als de lichaamsloze stem over het album zei Ekerveld ik ben behoorlijk geïnteresseerd geraakt in familie en het idee dat bloed niet altijd dikker is dan water, ik raakte geïnteresseerd in hoe familieleden zich tegen elkaar kunnen keren, ik zag een interview met een man wiens familie zich in de loop van de tijd allemaal tegen hem had gekeerd na een erfenis, dus daar heb ik op de laatste plaat een nummer over geschreven het idee bleef me bij en toen kwam het tv-programma Succession en ik vond die serie geweldig. Dat zat ook in mijn achterhoofd. Het voelde als een interessant onderwerp dat je een beetje kon verbuigen en draaien. Een mooie toevoeging aan het lijstje rare gebeurtenissen dit jaar is zonder twijfel de release van Merle Mansons As Sick as the Secrets Within. Wat zijn eerste nieuwe nummer is sinds een golf van beschuldigingen van misbruik door verschillende vrouwen. En dat zijn muzikale carrière bij het spel zette, te midden van vele rechtszaken. De muzikant tieste voor het eerst dat hij in mei 2023 nieuwe muziek op de markt had gebracht. ...in een post op social media... ...met enkele stils uit schijnbare muziekvideo's... ...en het onderschrift Ik heb iets voor je om te horen. Ook in mei van dit jaar deelde hij een teaserclip van de nieuwe single en de bijbehorende video geregisseerd door Bill Jukic. De zanger heeft getekend bij Nuclear Blast Records voor de release nadat hij in februari van 2021 was geschrapt bij zijn vorige label Loma Vista Recordings nadat actrice Evan Rachel Wood hem publiekelijk als haar misbruiker had genoemd. Het nummer is het eerste nummer van mensen en verschijnt bijna vier jaar na het laatste album van de muzikant, We Are Chaos uit 2020. As Sick As The Secrets Within is een persoonlijke kijk op mijn leven en ik ben er trots op dat ik mijn kunst en visie met jullie kan delen, schreef mensen over het nummer in een Instagram post. Inmiddels heeft de shock rocker alweer zijn tweede single Raise The Red Flag gedeeld, maar je hoort de eerste single nu bij Play It Loud Brand New. Naar Play It Loud. Het hardere daarwerk hoort u alleen hier op ZFM Zandvoort. 2 augustus hebben de Arizona Trashers Flotsam en Jetsam een nieuw nummer uitgebracht... ...genaamd A New Kind of Hero. De track is de vierde single van het aankomende... 15e studioalbum van de band... ...I Am The Weapon, dat op 13 september van dit jaar... ...via AFM Believe zal verschijnen. Flotsam en Jetsam gitarist Michael Gilbert... ...merkt op. Mensen hebben ons gevraagd... ...waar dit nummer A New Kind of Hero over gaat. Nou, hier is de korte versie. De oude held is weg... Het is een nieuw tijdperk en dat vraagt om een nieuw soort held. Deze nieuwe held is een beetje anders dan je verwacht. In een steeds sneller veranderende wereld die alleen geïnteresseerd lijkt te zijn in de nieuwste innovaties, blijft en Jetsum de spreekwoordelijke rots in turbulente wateren. Al bijna 40 jaar breekt de Trash Metal Act uit Phoenix, Arizona regelmatig nieuwe albums uit en ze met succes over de hele wereld. De band heeft nooit enig vormverlies of zwakte laten zien. Integendeel, sinds de komst van hun debuut Doomsday voor de Deceiver uit 1986 heeft de band een indrukwekkend aantal geweldige releases afgeleverd. I Am The Weapon gaat niet alleen naadloos verder waar zijn twee uitmuntende voorgangers, The End of Chaos uit 2019 en Blood in the Water uit 2021, ophielden, maar gaat... Gaat ook nog een stapje verder qua muzikaal vakmanschap en samenstelling. Door de werelden van heavy metal muziek en geavanceerde technologie samen te voegen, laten de Finse hardrock legendes Lordi op 4 augustus hun woeste nieuwe stand-alone single Made of Metal los. Geïnspireerd op het eerste volledig metalen unibody ontwerp ter wereld van de OnePlus Nord 4 smartphone in het 5G tijdperk. Door metal tot het uiterste te voeren combineert het nummer kettingzaag scherpe prikkelende toetsen en industriële drums om een ritme op de schaal van Richter te creëren dat het pengen van de hoofden dwingt. De teksten spreken over de technologische inspiratie van het nummer... Still Hard and Screaming, Look at Me, en Charged Up with Power to Prevail... verwijzen naar het volledige metalen unibody-ontwerp... en de toekomstbestendige mogelijkheden van de OnePlus Nord 4... terwijl ze tegelijkertijd de liefde van het merk voor alles wat metal is te vieren... Het refrein van Never Settlement, I am made of metal, levert een met ijzer bekleden oorworm op die zich in de hersenen van de luisteraar hoort. Veel plezier met Lordy. Hard, maar wel bij Play It Loud op ZFM Zandvoort. Right. To bring it back together one more time. Sometimes it feels that fate has called on me too late. To bring it back together. Bring it back together one more time. Sometimes it feels that fate has called on me too late to so bring it back. Tramonti zit misschien midden in de reunitour van Creed, maar de keiharde rockgitarist heeft ook nieuwe solo muziek in de maak. Het volgende album van zijn gelijknamige Tremonti project dat begin 2025 moet verschijnen. Heet The end Will Show Us How? En hij brengt ons een beetje vroeg naar school met een nieuwe single. met veel grooves genaamd Just Too Much. die we net na Lordy hebben gehoord. Het nummer wordt gepresenteerd in een eenvoudig geformuleerde videoclip. waarin Tremonti en de band in een oefenruimte. door een nogal akelig ontstemde. omgekeerde bandriff moeten werken. Volgens het persbericht gaan de teksten allemaal over hoe je vooruit moet blijven gaan. Ongeacht welke tegenslag er voor je ligt. Het album met twaalf nummers verschijnt op 25 januari via het oude label Nepal Records. 8 augustus was de dag dat symfonische metal veteranen Nightwish The Day Off hebben uitgebracht. Het tweede voorproefje van hun aankomende album Jesterwinden, dat op 20 september van dit jaar verschijnt via de Nuclear Blast. Het is het tiende studio LP van de band na de release van Human 2 Nature in 2020. De band kondigde vorig jaar aan dat ze niet zouden toeren na de release van hun toen nog. Onaangekondigde tiende album. In een verklaring schreven ze de lijfonderbreking toe aan persoonlijke redenen. En legde ze uit dat het niets te maken had met de toenmalige zwangerschap van Jansen. De zangeres beviel in oktober 2023 van haar tweede dochter. De redenen voor de live break zijn persoonlijk. We gaan er niet. Op in, maar het was iets dat gedaan moest worden om deze band te laten voortbestaan, vertelde holopijnen aan journalist Dave Everly. Er is geen kwaad bloed tussen de leden, zeker niet. We moeten gewoon even een lange adempauze nemen. The Nightwish's nieuwste single, The Day Of, hoor je natuurlijk nu bij Play It Loud Brand New. Play it loud op ZFM Zandvoort Zomer bracht voormalig Fear Factory-zanger Burton Seabell Bell zijn eerste muziek uit sinds hij op bittere wijze uit elkaar ging met de invloedrijke industrial metalband. Hij bracht uit een verpletterende cover van Ramsteins Doe Hast en vervolgens bood Bell in maart zijn debuut originele solo-nummer aan de sinds sci-fi dode Mars Antidroid en in juni speelde hij zijn allereerste soloshow. Nu is hij terug met een nieuw solo origineel, het New Wave verbogen Technical Exorcism De single arriveerde vergezeld van een performance video gefilmd in 1720 in LA tijdens Bell's debuut soloshow Kijk uit naar meer originele muziek van Bell. Ik begin mijn Solo Carrière zei hij toen hij AntiDroid uitbracht. Ik werk samen met verschillende producers en co-songwriters en maak muziek waar ik van hou, met volledige controle over de muziek en de creatieve richting. De komende weken is er in verband met vakantie geen metal nieuws te horen tijdens mijn vooraf opgenomen programma's, maar zodra ik terug ben van vakantie uiteraard weer wel. Dit zal pas weer te horen zijn tijdens de laatste uitzending van september. Ga terug naar het afsluitende nummer van dit eerste uur en die komt van de christelijke rockband Skillet. De band heeft op 9 augustus een nieuw nummer in première gebracht genaamd Unpopular. De eerste single van hun aankomende album Revolution, de opvolger van Dominion uit 2022 dat op 1 november uitkomt. Een popular is luchtig, maar er is een duidelijke boodschap, zegt frontman John Cooper. Zoveel mensen hebben geen plek waar ze thuis horen. Vroeger kende je je buren. Onze communities zijn online, wat bijdraagt aan de eenzaamheid. Je hebt machtige mensen die je vertellen wat de realiteit is, wat je moet eten, wat je moet rijden en hoe je moet leven, voegt hij eraan toe. Ze beschouwen ons als impopulair. In werkelijkheid zijn we het als samenleving meer eens dan oneens. De meerderheid van die mensen wil gewoon vrij zijn en het maakt hen niet zoveel uit of je het wel of niet met hen eens bent over alles. Je kunt nu via digitale kanalen naar Unpopular luisteren de bijbehorende videoclip op YouTube bekijken of de single hier horen bij Play It Loud brand new. Tot zo na het nieuws van 10 uur met meer nieuwe muziek uitgebracht in augustus. The only one who ain't come undone Everybody's lost their day, minds When you check your feet It's like clown TV And you're waiting for the punchline Oh my, my. hey yeah Guess I'm alone loner in the crowd Oh my my, hey yeah Guess I'm the one you've been talking about Guess I'm the one you've been talking about Unpop